11 uur. Jeroen van Kam, het NLW-journaal. De familie van Mitch Henriques houdt morgen een stille tocht in Den Haag. Die begint om half zes bij station Den Haag-Moerwijk en eindigt in het Zuiderpark. Daar kwam Henriques deze week bij een hardhandige arrestatie door de politie om het leven. Zijn nicht zegt op Facebook dat het een tocht met respect en kalmte moet zijn. Sinds de dood van Henriques is het al dagen onrustig in de schilderswijk in Den Haag. De particuliere beveiligingsbranche neemt maatregelen om infiltratie van criminelen te voorkomen. Dat zegt de voorzitter van de branchevereniging voor beveiligingsbedrijven in het Financiële Dagblad. De branche reageert ermee op waarschuwingen van de politie dat de omstreden motorclubs pogingen doen om beveiligingsbedrijven in handen te krijgen. Sinds kort toetst het ministerie van Veiligheid en Justitie of iemand betrokken is bij criminele activiteiten als een vergunning wordt aangevraagd. Jos van Rij wil lid blijven van de VVD. Hij gaat in beroep tegen het besluit van het hoofdbestuur om hem te royeren. Van Rij werd uit de VVD gezet omdat hij lid was geworden van een andere partij, de Volkspartij Limburg. Daarmee heeft hij de VVD schade berokkend, vindt het hoofdbestuur. Van Rij was ook al uit de afdeling Roermond gezet. Het Openbaar Ministerie verdenkt Van Rij van corruptie, witwassen en verkiezingsfraude. Webwinkel WKAM.nl komt in handen van de Britse investeringsmaatschappij Apex. Volgens het Financiële Dagblad betaalt Apex 450 miljoen euro voor het moederbedrijf. Volgens het FD gaat het erg goed met de online kledingverkoop, maar kan Wekamp niet goed meekomen. Investeerder Apex is omstreden. Jaren geleden brachten de Britten Ennense Handelsblad en de Volkskrant in grote financiële problemen. Hittegolven zoals deze week zullen in Nederland in de toekomst veel vaker voorkomen. Dat zeggen internationale wetenschappers, onder meer van het KNMI. In de beeld kwamen hittegolven met temperaturen boven de 30 graden rond 1900 ongeveer eens in de 30 jaar voor. Nu schatten meteorologen die kans op ongeveer eens in de 3 jaar. Het weer, veel zon, in het binnenland wordt het 29 tot 32 graden. Morgen wordt het erg warm, 29 tot 36 graden. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Bij Rotterdam viel op de A20 naar Hoek van Holland. tussen knopend Gouw en Nieuwekijk aan de IJssel 5 kilometer. Ze zijn daar aan het maaien in de berm. En bij Gorkem in beide richtingen 3 kilometer viel op de A27, want de brug is even open geweest. Tot zover de verkeer. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan!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 Allee, ja, wij in Vlaanderen vernoemen het een drog. Uh, ik heb dan van enkele jaren terug een traineur gehad die mij deed slikken. Uh, gij zag mij altijd van voren koersen, vermits ik van mijn strot tot mijn billen vol zat met een drog. Uh, maar het is dan gebeurd dat men aan de meet een controle is komen in te richten... waar al de coureurs, uh, allee, uh, hoe zeg jij dat? Uh, moesten urineren? Uh, tjunt is dat waar zij moesten water maken. Uh,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 Wel ja, zeg ik. César zegt hem. En wie is uw grootste supporter? Allee, zeg ik. Dat is mijn schoonbroer, in de Keukenleider. Tja, zegt hem. Wij gaan die bij elke koers in een stabinet bij de eindstreep zetten. En hem krijgt vrij drinken. En mag zoveel punten vatten als hem goesting heeft. Vlak van leer gij dan bij de arrivée komt, moet hem dan rap water maken in een flesje. En in de melee drukt hem dan dat flesje water in uw handen. En dat geeft gij aan die een Franse professeur van de drogcontrole. Van die dag zat de Stanneke, mijn schoonbroer, trouw in een staminé bij een arrivée, vol van bier, van mijn eigen bier. Het is te zeggen, het merk waar ik voor koers, Koekelberg trapiste. <lacht> Allee, als ik dan was uitgetrapt, piste hij, en zo ging dat jaren goed. Ze pakten de een naar de ander, maar Polke, de keizer van vuilpannen, bleef voordoen en behaalde steeds de palmarès. <lacht>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 Het uh, is te zeggen, mijn zuster ziet hem van de koer weer komen... en hem vraagt, Alai, Stan, rap, waar is uw water? En hem is gans al van zin en een laalt van, naast de lavabouw! En zij geraakt in de paniek, want daar kom ik al aangecheest... en zij denkt, rap, rap, dan zelf maar gepiest. En bij de arrivée heeft zij gelukkig nog het gekende flesje vol. Maar Alai gaat gaan zeggen, dan is alles toch perfect? Jawel, dat is het. Maar de andere dag moet ik voor het inrichtend comité verschijnen... En daar zie ik die een Franse professeur en hem zegt... Allei polken, je ge zijt gedisqualificeerd, maar proficiat. En ik zeg, maar allei, professor. professeur. Pourquoi dan wel? En hem zegt, ah wel, ik heb een fameus bericht voor u. je gaat een kind bekomen. Dat was een ongelooflijk leuk begin van het tweede uur van de watertorensport. Sport... En dat tweede uur gaat net als het de eerste uur natuurlijk over wielrennen. Want morgen begint de ronde van Frankrijk in Utrecht. We hebben een aantal gasten. Een van hen is Jesper Ras. Zeg het nog even Jesper, wat heb je twee weken geleden gewonnen? Uh, de ronde vanuit Geest in dus, mijn, uh, mijn, ge mijn geboorteplaats. Ja, maar je bent nou in Zandvoort. Nu ben ik in Zandvoort. En Zandvoort is hartstikke trots op je. Maar een aantal weken daarvoor had je er ook een. Uh, nou, dat was, al, dat was al aan het begin van het jaar geweest ja, in Steenbergen. Goed. Mooi hè, die rondes winnen. Ja, zeker. Het is wel uh, vooral uh, als er veel publiek is. En zoals in Geest was er heel veel familie. Dus dat is altijd mooi als je dan uh, <laughs> de hoogste treden mag uh, uh, staan. En in de, in de auto mag plaatsnemen voor een rondje. En als er dan veel publiek staat, dat maakt het dan extra speciaal. Ja, je vader was er ook natuurlijk. Ja. ja. En die kon ook een aardig uh, rondje fietsen, hè? Jazeker, Ja, zeker, okay. ja. De andere gast, de hoofdgast eigenlijk, is een 85-jarige man afgelopen woensdag geworden. En dat is Klaas Koper. En als je over wielrennen praat en vier keer 40.000 kilometer, dus vier keer de wereldbol over gefietst... dan hebben we het over Klaas Koper en dat, dat moet een ervaring zijn. Ja, dat is het ook wel. Maar ja, ik heb er heel wat jaren over gedaan, hè. Dat is zo. Dat, maar dat mag, hè? Ja, ja dat mag. 160.000 kilometer. In 1950 ben ik begonnen met fietsen. Stel maar aan. Ik ben benieuwd of jullie de volgende naam kennen. Hilly Jansen. Ja, ik denk het wel. Ja, jij wel natuurlijk. Roy Schuiter is een uh, zijn, uh, ex. Ja, maar jij, jij weet niet, hè? Hilly? Hilly Jansen. Ze werkt bij de gemeente. Zij is ook van het Zandvoorts Museum. Ja. Maar zij is familie van... Jan Jansen. Okay. En zij was altijd mascotte. Ze was altijd bij de toerploegen. Ze heeft in die afgelopen dertig jaar het hele wielrennen meebeleefd. Hilly, als je luistert, we willen graag even met je praten. Bel 5730393. Dat zou ontzettend aardig zijn. 5730393. Hilly Jansen. Een dame rond het fietsen in Zandvoort die ook heel bekend is. We gaan straks ook nog even praten met Pieter Jouwstra... Maar dat gaat dan over kinderen die niet kunnen sporten. En daar gaat hij ze bij helpen. En dat is natuurlijk erg leuk. En we draaien vandaag de favoriete muziek van onze gast. <laughs> van Klaas uit. Klaas, Klaas is niet alleen wielrenner. <laughs> hij is ook zanger. En hij heeft allemaal van die, van die smartlappen op het uh, menu staan. De Steen van Paul de Leeuw.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 nooit meer dezelfde weg zal gaan Heerlijke muziek van Paul de Leeuw ja, het Tour de France is natuurlijk volgen thuis, televisie, radio je kan er helemaal bij zijn Hoe doe jij dat, uh, Klaas? Nou, uh, tegenwoordig <laughs> zit ik elke dag voor de televisie dat kan je haast, haast niet missen. Er moet wel iets heel bijzonders zijn, wil ik er niet zijn. En vroeger, ja, radio luisteren. Hè. Maar je, je kijkt televisie met televisiegeluid... of zet je de radio erbij aan? Nee, ik kijk met televisiegeluid. Er zijn dat heel veel we... mensen die dat doen. Ja, ja, ja, ja, ja dat klopt. Ja. En jij, Jesper, en... wat doe jij? Um, nou, ik wil altijd uh, de beelden zien... van de finale bijvoorbeeld. Maar als we uh, bijvoorbeeld in een auto zitten... dan vind ik de radio echt heel mooi. Vind ik uh, Goed, misschien he? wel het mooiste wat er is... dan uh, vooral zo'n finale. Dat vind ik echt spannend dan... Uh, met de uh, Tour de France Tune. Ja, heerlijk. Dat is, altijd, uh, ja, dat is altijd heel mooi, vind ik dat. Ja. Ja, wat de luisteraars natuurlijk niet weten, dames en heren. Ik breek maar eens dus even in. Want als je het dan inderdaad over die radio heeft... dan, heb, uh, dan hebben we hier de, onze gast hier van vanmiddag. Dat is natuurlijk zelf iemand... die uh, jarenlang als opvolger van Theo Komen op die motor gezeten heeft. Hè? Ja niet? Ja, dat is zo. Vertel eens, <laughs> eens Henny, Over bescheidenheid gesproken. Okay, ik heb twaalf uh, keer de tour gedaan. In het begin voor de wereldomroep. Dat was trouwens wel leuk. Ik was chef sport bij de wereldomroep. En er was in het buitenland, als je op vakantie was... geen enkele mogelijkheid, behalve de Franse radio, om te luisteren. En toen zijn we begonnen met die tour de France te brengen. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het feit... dat mensen langs de weg stonden met spandoeken. Dankjewel wereldomroep, dankjewel Henny. Dat was natuurlijk ontzettend leuk. leuk. Leuk. Maar de meeste dank gaat inderdaad uit naar de beroemdste Tour-verslaggever... die Nederland ooit gehad heeft. En dat is zonder twijfel Theo Komen. Helaas, op 5 april 1984 kwam deze journalist bij een auto-ongeluk om het leven. Veel te vroeg. Voor het Nederlandse wielerpubliek zou de Tour de France nooit meer worden wat hij geweest was. Komen was niet alleen de radioreporter... waardoor het NOS-programma Radio Tour de France zo mateloos populair werd... Maar Theo Komen publiceerde ook ieder jaar een boekje... over het grootste wielerivelement ter wereld. Na komens dood schreef Nico Scheepmaker... het levensverhaal van de journalist in Theo Komen, een leven in woord en beeld. Komen, die het seminarie had doorlopen... vermaakte tijdens de toer in de ochtenduren de volgerscaravaan... met een op de toer zonder preek. Zijn beentjes gingen dan van de, van de beugels af... Zijn die bingelde, bengelden heen en weer. Hij zat met zijn handen in de lucht naar de heer... En hij nam de hele ploeg, en we waren vaak met veertig man, nam die onder de loep. En daar werden de meest vreselijke dingen verteld. Maar het mooiste was natuurlijk het feit dat Theo alles zag wat een ander niet zag. En toen de televisie begon, werd het allemaal wat moeilijker. Want toen kon hij niet meer jokken. Ik zal je één verhaal vertellen. Theo, in de tijd van Theo waren er nog wandeletappes. Dan duurde ja, ja, ja, ja, het, en dan ja, ja, ja. duurde het, en dan duurde het. En er was helemaal geen snelheid in. Op een gegeven moment tikte Raymond Nakkaarts, dat was de man die de motor reed. Belg, trouwens, vreselijk aardige kerel. Tikte hij op de schouder en zei: rijden, ik wil naar de kapper. Dus Nakkaarts heeft de motor laten draaien, 50 kilometer verder. Is hij bij de kapper gaan zitten, zit voor de ruit, hoofd half kaal, half nog niet gedaan. En ziet in de spiegel van de kapper de gele trui voorbij schieten. Met het telefoon erachteraan. Dan kan ik je één ding vertellen, als de, de koers eenmaal gepasseerd is... komen alle mensen op de weg en kom je er niet meer door. Dus Raymond en Theo op die motor gevlogen... geprobeerd om op tijd nog bij die renners te komen, dat is niet gelukt. Hilversum heeft continu zitten roepen... Theo, Theo, kom nou in, we willen weten wat er gebeurt, wat er gebeurt, wat er gebeurt. Uiteindelijk heeft Theo de microfoon gepakt, is op een grasveld gaan zitten... liep naar de wagen van de jury, heeft de eerste tien opgeschreven uit de uitslag... is gaan zitten op dat grasveld en heeft de finish... Uh, reportage gemaakt. Enige keer dat hij alle tien de eerste goed had. <laughs> <laughs> en niemand heeft het gemerkt. En de NOS moet wat was er nou? Wat was er nou? Ja, ik had geen verbinding. De verbinding was gebroken. Fantastisch verhaal natuurlijk. Ja, nou, Theo en de kapper. Luister even. <laughs> luister even. Uh, met één melding van het hoofdstaal zag hij in de Komen. Kan het toch mooi zijn? Wat kan het toch geweldig zijn? Hij heeft nog altijd de voorsprong, mee te winnen. Maar niet alleen zomaar de voorsprong. De voorsprong is plotseling uitgebouwd tot 31 seconden. Want de grote, grote gaat naast de breien. Gaat de moed in spreken. En zojuist krijgt, uh, uh, krijgt, ik denk, Robert Alpan een waarschuwing. Omdat hij getoeld met het publiek En ook weer werd en zich niet duwen. Maar Robert Alpan is weg. Nee, hij is niet weg. Robert Alpan heeft nu naast zich uh, de van Impen. En ook dacht ik bij Narino. Helemaal zeker ben ik er niet van. Maar bij, misschien dat Evert een Meer zicht of heeft. Even, zo, zo is het Theo. Bernardino heeft toch weer gas gegeven. Hij is in de buurt gekomen van Lucien van Impe, hij zit aan het wiel van Van Impe. En ook Robert Alban is daarbij. Dit drietal, ze gaan nu samen op jacht naar Peter winnen. Want uh, Hino, hij is naar voren geschreeuwd. Hij is naar voren geduwd door de Fransen. Die van deze 14 wie hun nationale feestdag willen maken. Het is natuurlijk al hun feestdag. Maar ze willen het helemaal tot een groot festijn. Hier op de alp laten komen. Bernard Hino nu aangehaakt bij het wiel van Robert Alban En bij de bergkoning Lucien van Impe. Daar gaan ze met z'n drieën. En ik zie nu in de verte terwijl ik boven op het dak van de wagen... ...van de schoot ben gekomen. Ben geklommen. Zie ik, ook, uh, zie ik ook Peter winnen. En uh, Bernardino, hij loopt weg. Hij probeert weg te lopen van het drietal. Het lukt hem toch niet. Weer een demarage van Van Impen. Gepareerd door uh, Robert Albaal. Hino nu weer in derde positie. En ver daarvoor, een meter of 50, 60. schat ik, zie ik het rossige hoofdje van Peter winnen. Zal hij het redden, Peter winnen? Zal hij het redden, Theo? Uh, voorlopig kunnen we er nog weinig voor zeggen. Hij heeft nog een 2,5 kilometer, 3 kilometer te klimmen. De laatste twee kilometers zijn niet zo stijl. Dus als hij nu nog een 500, 600 meter goed kan doorgaan... dan, dan durf ik er bijna op te gokken. Maar het is toch te gek natuurlijk hè, dat zijn jonge debutant van 23 jaar... moet knokken tegen drie van die geweldige bezuren. Robert Alba, Lucia van Input de Koning en Bernardino. En u hoort misschien in de microfoon al. Prachtig, uh, Ruud. Ik heb inmiddels een nummer voor je neergelegd, Ruud. Kijk ah. even. Dat is het nummer van Heli Jansen. Die gaan we bellen, want die heeft gereageerd natuurlijk ontzettend leuk. leuk. Gaan we staan Even ter Napel waren dat over de beklimming van de Alpe d'Huez. Wat een berg is dat, hè? Ja, het is Alp d'Huez. is net tegenwoordig. Ja, dat is, het is echt een Nederlandse berg nog ja. steeds, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja. Heb jij hem al eens bekomen? Ben je al eens in de bergen geweest? Uh, ja. Nog nooit echt in de bergen. Nooit in de Pyreneeën of in de Alpen, nee. Maar uh, dat wil ik zeker wel een keer gaan doen, hè. Heel spannend. Ja. We hebben een uh, hele mooie muzieklijst staan van een Harlemse zanger. En ik wil van jullie horen na de plaat wie het is. Daar komt hij, Father and Friend. Oh, Papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then.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 In de ronde van Frankrijk in Utrecht. En we praten vandaag in de Watertoren Sport over wielrennen. En dat doen we met een aantal mensen die uit die wielrennerij in Zandvoort komen. Jesper Ras, grote winnaar van twee uh, voorjaarswedstrijden. En een uh, man om in de toekomst in de gaten te houden. Hij heeft dus van niemand vreemd hoor, want zijn vader was ook een hele goede fietser. En we hebben natuurlijk de 85-jarige Klaas Koper in de studio. We hebben verder Pieter Jouwsta, daar gaan we zo meteen over praten. Maar Pieter had het net over Hele Jansen. De dochter van Leen Jansen. En daar heb ik iets verkeerd bij gezegd. Dag jullie, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Dat je, dat, je kon het natuurlijk niet missen om hier naar te luisteren. Nee, natuurlijk. Ik ben een trouw uh, luisteraar van jullie programma. Oh, wat leuk. Maar je bent ook een trouw wieler, liefhebster. Nou, ik ben uh, eigenlijk opgegroeid als uh, wielrenk. Ik ging met mijn vader mee naar uh, de naar wereldkampioenschappen. En ben op een gegeven moment mijn uh, echtgenoot daar tegengekomen. Roy Schuiten. Ja. Ja, leuk. Maar jouw vader, die was eigenlijk ja, een van de beste swanjeurs die er ooit in het wielrennen heeft rondgelopen. Ja, daar ben ik best wel trots op, dat mag ik wel zeggen, ja. Jij... Ik heb laatst een, uh, een reunie van TI Rally met Didi Turo. Ja. En uh, die heeft 38 zesdaagsters gewonnen. En mijn vader was zijn soigneur. Ja, leuk, joh. Ja. Maar jij bent, jij bent ook niet weggeslaan met wielrennen, want je doet ook van alles en nog wat. Hè? Je bent mascotte van de toerploegen, je staat op de, op de podia, je doet gewoon net alsof je erbij hoort. Nou, dat hoor je ook hoor. Maar... Nou, <laughs> weet je, de, de laatste jaren niet meer. He, sinds, uh, sinds ik gescheiden ben van uh, Roy Schuiten, heb ik daar een beetje afstand van genomen. Maar door mijn zoon ben ik er weer in teruggehaald. Ja. Want die zet zijn vader op een voetstuk. Dus nu loop ik weer naar de Zesdaagse van Rotterdam, de Zesdaagse van Amsterdam. Gewoon, ja, leuk om weer die mensen allemaal te ontmoeten. Ja, leuk dat je weer terug bent. Want Pieter vertelde dat hij, uh, die had kort geleden een foto van jou ergens gezien. Ja, dat was tijdens de Zesdaagse van uh, Rotterdam. En ik ben ook naar die uh, reunie geweest bij de Ronde van Katendrecht. Wat leuk. En daar zie je Gerbenkasten, zie je ook zoetemelk. Dat zijn allemaal tijdgenoten van Roy. Ja. Dus ja, uh, alleen... Ja, uh, Roy komt er trouwens ook al wat van, hè? Ja, dat kan je. De meester uh, uh, op het gebied van mooi, uh, een mooie tijdrijder. Een stilist was het. Ja, absoluut. Uh, Pieter wil ook wat tegen je zeggen. Dag, lieve Hilly. Dag, Pieter. Ik ben zo trots op je. Zeker weer ah, op een dag als vandaag. Zo'n heerlijke dag, hè? Heerlijke. Hè? Ja. En je doet het zo goed in Zandvoort. Dank je wel, Pieter. In het museum... Ja, ik ben dag en nacht bezig, maar goed. Leuk hoor. Ik zeg, heel erg leuk dat je ingebeld hebt. Hartstikke bedankt voor alles. G gedaan jongens, veel plezier vandaag. Dankjewel, en geniet van het mooie weer. Hè. Ja, en van de Tour hè, vanaf morgen. Absoluut. Oké, okay, dankjewel hè. Dag, ja, dag, dag, dag jullie, dag jullie. We gaan even over iets heel anders praten. Want Pieter is aangeschoven En dat gaat over uh, kinderen in de sport die niet kunnen sporten. Ja, ja en dat is uh, heel triest natuurlijk. Ik hoor mezelf niet door de muziek nu. Ja, de Juurd is helemaal maar, gek voor het ja. van Rijn van der Broek. Dus. <laughs> Onze en, en als je leuk. dan weet van Rijn van der Broek, dat hij uh, ooit de trompetist was van de Jokers, dat is een schoolband van het Koerner Lyceum. Ah. En dat werd later exception natuurlijk. En uh, die jokers die traden altijd op de Zandvoort bij een jeugdvereniging, de vliegende Schotel. En daar kwamen ze als jongelui voor een kist bier spelen. Toen kon dat nog voor die prijs. Helaas overleden. Ook twee andere van de Jokers-exception zijn overleden. Dus het wordt een dun groepje nu. En... Trouwens, die het die, die, heet... Dat is, ...want net was Ellen Clark, een vader en zijn... Ja. ...die komt ook van het koren heet. Ja, klopt. En jij ook, Jesper? Ik kom er ook vandaan. Kijk, Kijk aan, vandaar deze goed fiets. Ja. <laughs> nee, nee waar, waar het even over gaat... ...we praten ja. nu over sport en sport en sport... ...maar weet jij dat er 423.000 kinderen zijn die niet sport kunnen beoefenen. Ik heb geen idee dat dat zoveel is. 423.000. En waarom kunnen ze niet sporten? Omdat er geen geld is. Die ouders die zitten op een minimumloon... en die zeggen, ja, we moeten wel eten en je moet geleren hebben. Dus uh, helaas voor jou geen sport, geen contributie... voor een voetbalvereniging, tennisvereniging, zwemmen of wat dan ook. En de kinderen zitten thuis. Nou, dat is natuurlijk schandalig. Want kinderen moeten kunnen sporten. Moeten kunnen, lid kunnen zijn van een vereniging. En daarvoor is er in Nederland een, een jeugdsportfonds. En die betalen dan de contributie en materialen die eventueel nodig zijn. En dat nationale fonds hebben vorig jaar 38.000 kinderen geholpen. Nou, dat is mooi. Alleen, er wordt bezuinigd. Niet alleen in het Rijk, maar ook bij de gemeente. En uh, daarvoor heeft de Lions, dat is een serviceorganisatie hier in Zandvoort... Hij zegt wij geven jullie 25.000 euro wow. zodat kinderen weer kunnen gaan sporten. En dat heeft in Zandvoort geleid dat we een, een groot aantal kinderen weer aan het sport hebben gekregen. We praten dan over een 250 kinderen Wacht, die dankzij deze gift weer lid konden worden van een vereniging en materialen kregen. Dit jeugdsportfonds van de gemeente Zandvoort, dus alleen hier in Zandvoort... Uh, de gemeente bezuinigt, dus die bijdrage van de Lions... die komt erg goed van pas... Uh, die is geldig voor kinderen van 4 tot een 18 jaar. En uh, die dus geen lid kunnen worden van de vereniging... dan betaalt dit fonds die contributie. Prachtig, dit verhaal. 250 kinderen. Ja. Maar, nou kan ik me voorstellen, er zit een ouder te luisteren... en die denkt, mijn zoon wil zo graag voetballen... maar we hebben de centen niet. Wat moeten ze doen? Het is heel simpel. Een aanvraag bij dit fonds hier in Zandvoort... Eh, kunnen ze niet zelf doen. De ouders niet en de kind niet. Daar is een intermediair voor nodig. En een intermediair, dat is bijvoorbeeld een leerkracht... of een intern begeleider van de school... een maatschappelijk werker, loket Zandvoort... Centrum voor Jeugd en Gezin... of iemand van jeugdzorg. Daar moet het aangevraagd worden. kan ook via de huisarts. En dan komt het in dit fonds... en dan kunnen ze een bijdrage krijgen van eh, maximaal 225 euro per kind per jaar. En het eh, Jeugdsportfonds Zandvoort doet niet alleen de contributie... maar ook eventueel materialen, een hockeystick, voetbalschoenen, shirtjes, broekjes en dergelijke, die worden extra vergoed. Herhaal even waar de mensen naartoe moeten. Gewoon eh, praten met de leerkracht... of een intern begeleider van de school... of een huisarts... of de huisarts... En die wijzen dan de weg en die doet de aanvraag... en dan wordt dat geld meteen overgemaakt. En dan kunnen ze weer sporten. En jij bent Lion. De Lions hebben 25.000 ja. euro. Dat is natuurlijk geweldig. Ja. Is Zandvoort daar voorlopen mee? Ja, kan je wel zeggen. Want je ziet dat het fonds wat landelijk was... en wat veelal via de gemeente liep... allemaal aan het bezuinigen zijn. Dus het wordt steeds minder en minder en minder... Dus dit bedrag van 25 mil komt precies op het goede moment... dat kinderen weer kunnen gaan sporten. Je moet je voorstellen dat jij in een klas zit... en al jouw vriendjes die zitten op voetballen of op handballen of op tennissen. En jij zit thuis. Je wordt dikker, vierkante ogen achter een computer, eventueel als die er is. Maar je kan niet meepraten met je vriendjes. En op deze manier kan je weer meedoen en ben je weer een deel van de maatschappij. Geweldig, dat is belangrijk. geweldig gedaan. Dankjewel voor je komst daarover, okay. maar nu je er toch bent... wat ja. heb jij met wielrennen? Uh, ik ben met de auto hier naartoe gekomen. Want het wielrennen is niet mijn stil, maar ik geniet ervan... als ik die wielrenners, die bergen op zie rijden... en dan denk ik, hoe is dit in godsnaam mogelijk? Ik word er moe van als ik ernaar naar kijk, maar ik geniet met volle teugen. En uh, ja, je praat steeds over een, een beroemdheid, een reporter... we hebben het net gehoord... Ik heb de man een aantal keren mee mogen maken bij voetbalwedstrijden... waarin hij ook verslag gaf van een voetbalwedstrijd. Dat hij beneden in de kantine zat en gewoon zijn verslag hield... terwijl de wedstrijd heel anders was. Of dat hij zei wat, een sensatie zit hier en er gebeurde helemaal niets. Het was een unieke man en uh, wat hebben we van die man genoten. Ja, geweldig, dat is echt fantastisch. Ja. welkom. Wie gaat volgens jou de toer winnen? Komt er door. Ook al? Ja. Hij is onround en uh, hij, hij zit in een bloedvorm momenteel. Ook Klaas Koper, onze gast van vandaag, komt daardoor. Maar Jesper, de jeugd, en ik. Niet meer de jeugd, maar toch vroem. Ja, uh, afhankelijk, uh, afhankelijk van de eerste uh, uh, vijf dagen, denk ik. Dat ja. Dank je wel, Pieter, voor je komst okay. uh, voor die geweldige gesten van de Lions. Okay. Geweldig, dank je wel. Ajax en ik met me... Exception met de 50, en dat vindt onze technicus Ruud Jansen heel mooi. We gaan mooi beginnen met de ronde van Frankrijk in Utrecht. Wat een heerlijke dag moet dat zijn. Lekker 38 graden. Maar hoe is het allemaal tot stand gekomen? Het niet-aflatende enthousiasme... dat de bekende schrijver en sportjournalist Joris van den Berg... voor de wielersport aan de dag legde... heeft er in grote mate toe bijgedragen... dat Nederlandse renners een plaatsje in de Ronde van Frankrijk kregen. De Nederlandse Wielerunie, de NWU, ontving in 1935... een uitnodiging van Henri de Grange... om een aantal renners mee te laten doen aan de Tour. De Unie zag dat niet zo zitten. Zij besloot geen wielrenners af te vaardigen... maar daar stak Joris van den Berg een stokje voor... Die zag zijn kans schoon. Hij had zijn oog op een aantal Nederlandse renners laten vallen. Van de Berg nodig hen uit mee naar de Tour te gaan. De mannen van het eerste uur waren... Kees Pellenaars, Theo Middelkamp... de broers Albert en Anton van Schendel. Pellenaars zag op het laatste moment af van deelname... en in zijn plaats kwam Albert Gijzen mee naar Frankrijk. En hoewel de Nederlandse renners niet gewend waren... aan een bergachtig landschap... gingen ze in het eerste jaar beslist niet slecht af... De uit Zeeland afkomstige Theo Middelkamp liep in de rit over de Telegraaf, de Lauteray en de Galibier zien dat er met hem niet te spotten viel. Met een half wiel voorsprong won hij deze bergetappe voor de grote favoriet Maurice Archambault. Wat een verhaal hè Klaas? Oh ja. Yeah. dit is mooi. Weet je het nog? Ja nou, ik weet het niet, maar ik ken het verhaal. Ik bedoel, het is een ook, hè? Ja, en dan moet je je dus voorstellen... dat er dus Nederlander een, een Alperit in... dat ja. gaat er nooit een berg gezien bij wijze van spreken. En morgen hebben zes van die mannen die het ook kunnen. Ja. Ja, en toen de tijd... moet je ook ook even afvragen hoe de wegen er dus bij lagen, hè? Ja, Want het is de... nu allemaal een mooi geplafijt... maar toen de tijd was het één grote puinhoop eigenlijk... waar ze doorheen gingen. Zo. Echt mooi. Heb jij enig idee hoe dat vroeger ging, Jesper? Um... Nou, Ik heb wel eens, dus af en toe komen er wel mooie, mooie beelden, zwart-wit beelden voorbij. Ja. En, uh, ja, Dat vind ik wel mooi om te kijken, uh, mooi om te zien ook hoe het er vroeger uitzag, hoe het ging, hoe de, hoe de renners op de fiets zaten. En alles eromheen, de toeschouwers natuurlijk. Maar hoe de wereld veranderd is, hè? ik bedoel jullie hebben allemaal die telefoon waar je alles ja. mee doet. Maar die renners toen, die hadden een band om hun nek. Ja. Als ze een ja. lekker band kregen, moesten ze ja. hem opblazen ja, ja. en zien maar verder te komen. Er was... De wegen waren echt desastreus. De Lekker banden de een na de ander. Bovendien was het materiaal nog niet zo goed als dat het nu is. Kun je je dat voorstellen? Zou je het zo nog kunnen? Um, nou, zoals nu word je wel heel erg geholpen. Als je lek hebt, dan komt er een auto van je eigen ploeg. en die uh, geeft je een wiel. En je zit uh, na, nou tot zijn. na een klein minuutje zit je weer terug in het peloton. Maar uh, dat zal in die tijd heel anders zijn geweest. Uh, dat is heel anders. Onvoorstelbaar. Dan kom je niet meer terug. Uh, heb jij wel eens gezien dat er achterwielen bestonden met dan twee kanten draad voor een, voor een pionnetje? Uh... Dan moesten ze het wiel gewoon omdraaien. Als ze omhoog gingen, dan staat ze dus af en het wiel om. Dan stond er een grotere pion achterop. Nooit gezien. Nooit, nooit van, gehoord ja, ook. Nooit houten velgen. Ik heb zo'n ding gehad. Ik heb een wiel met houten velgen gehad. En dan twee kanten draad op je, op je as, zeg maar, op je naaf. En dan kon je het wiel omdraaien en dan had je een lager bezet. Dat was eigenlijk toen de tijd dat je versnelling apparaat. En hoeveel zitten er nu bij jou op, Jesper? Uh, 52, uh, 14. Ongelooflijk, hè? Wat een ah. verschil, joh. <laughs> het is ja, dat wel is de... je zwaarste verzet, weet je ja, niet. Ja, ja. Maar hoeveel versnellingen? 14? Ja ja. ja, ja. Maar het is toch wel uniek, dat, ze, want dat was van de week... Ik weet niet of je laat gezonden is, dat ze toch die, die hele oude film teruggevonden hebben... die ze verloren gewaand was. Ja. Die film op Tour 1952 of 53 of zo. Film. Mooi verhaal. Is en die heen. hebben ze dus teruggevonden. Hè? Dus, uh, die wordt van de week uh, uitgezonden. Of is al uitgezonden. Leuk, Prachtig leuk. verhaal. We hebben het over wielrennen. Want morgen begint de ronde van Frankrijk in Utrecht. En iedereen kijkt er met spanning en uh, belangstelling naar uit. Maar we hebben aan de tafel naast uh, Jesper Rasch... ook nog een, uh, een bekende gast in Zandvoort. Niet alleen vanwege zijn wielrennen... maar vanwege het feit dat hij dorpsomroepen was. En daar gaan we het naar de volgende plaat over hebben.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 Fietsen. Ik denk, we gaan maar even een reisje naar Ibiza maken. Dan kun je ook goed fietsen, heb ik gehoord. Ja, denk de, het. <laughs> en die party op Ibiza die kun je vandaag ook in Zandvoort houden, want het is schitterend ja. weer. Ja. dat zal het morgen ook zijn. Ik moet mijn trouwe luisteraars iets bekennen. Ik wil het toch heel even over voetbal hebben. Ik heb het afgelopen jaar de F1 van Allianz begeleid als trainer en coach. En we hadden afgelopen week een, een avond op het strand hier in Zandvoort, waar we barbecueden en waar ik een cadeau kreeg aangeboden. Dat cadeau was het boek geschreven door Willem Vissers uit Haarlem. De man van, uh, van de krant, zeg maar. En dat gaat over Pieter Visser. Pieter Visser, de bekende, ja, eigenlijk de allerbekendste scout in de wereld. Uh, de man die eigenlijk als eerste ook uh, de bekendste voetballer is. Ja, maar. Ja. Ja? maar die had ook een passie voor wielrennen. En die passie die ging vooral naar Gerrit Schulte. Daar was hij helemaal oh, gek vond, op. Ja, ja. Dan ging hij naar de Vliert in een bos en dan ging hij daar naar kijken. Maar hij genoot van renners als Fausto Coppi, Gino Bartali, ah. Rini Wagmans en Eddie Merks. Kleurrijke mannen die ten aanval durfden te trekken op de fiets. Die net als hij hielden van het avontuur. Ik was ongelooflijk trots toen Eddie Merks me vroeg of hij zijn conditie op peil kon houden tijdens de trainingen bij RWDM. Waar Tissus toen uh, trainer was. Moet je nagaan. Merckx, die luistert naar mijn aanwijzingen en hij kon nog voetballen ook. Leuk nee, toch niet? Leuk. Dat is het boek Pieter Visser, geschreven door Willem Vissers. En dat is het aanraden waard. Ik heb het gisteren in één dag uitgelezen. Dat zegt wat, hè? Ja. En dat zegt jou natuurlijk ook wat, als omroeper, dorpsomroeper van 1960. Ex, ex. Ja, ja, goed, tot 2010. <laughs> vertel erover. 89 concoursen deed je. Ja, precies. Ik ben in het buitenland, hè? Nou, het was, als ik het goed zeg, 1994 dat ik benaderd werd door de mannen van de stichting Strandkorrels. Die was toen opgericht hier in Zandvoort. En die wilden de, de historie van Zandvoort weer leven inroepen. En die hebben bijvoorbeeld de watertoren, de verlichting op de watertoren toen, dat geelblauw En ook in het torentje van het raadhuis hadden ze dat gedaan. Maar ze wilden ook weer een dorpsroeper in Zandvoort hebben. Want daar stond Zandvoort vroeger natuurlijk wel onbekend. We hebben hele legendarische omroepers gehad. En uh, ik denk, nou, eigenlijk is dat wel wat voor mezelf. Dus toen ben ik met die jongens in zee gegaan. En uh, in 1994 was mijn debuut. En met knikkende knieën ging ik naar het dorp toe. Ik denk, oh god, en dan stonden die, zaten die mannetjes altijd op het, uh, het Raadersplein op die bankjes. Ik denk, als ik daar nou eenmaal voorbij ben en ik krijg geen commentaar, dan red ik het wel. <laughs> Want het waren kritische kereltjes is altijd nog trouwens nou, dat lukte en uh, ik ben aangebleven. En uh, ja, heel leuk. Ik ben vier keer Nederlands kampioen geweest. En uh, ik heb heel Nederland ik ben In België omgeroepen, in Engeland omgeroepen. Engeland ook. Ja, als je in Engeland omroept, ja, dan moet je van goede huizen komen. Maar ik ben twee keer met, uh, één keer met een derde en één keer met een vierde prijs thuisgekomen. En dan had je toch veertig omroepers lopen. Het waren towncryers. en nou, Dat zijn geweldige kerels. Man. Dat, is, uh, dat is echt geweldig. Maar ik heb er heel veel plezier aan gehad. We waren Bijna elk weekend waren we weg. Veel in Zandvoort ook omgeroepen natuurlijk. En ook in de buurt. En het was voor iedereen beschikbaar om dat te doen. Ja, dat ze uh, een hele leuke tijd aan gehad. De Watertoren Sport is een sportprogramma. Twee weken geleden op vrijdagmiddag hadden we eigenlijk een groot sportevenement in Zandvoort. En dat deed Pieter dan als omroeper. Je weet waar ik het over heb, hè? Het wereldrecord. Oh ja, noem je dat een sportevenement? Dat ja, was een eidevenement. De... Ja, nee, maar als je hebt, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Patrick Berg, die, die heeft daar die, die 2000 ja. mensen naar de kraampjes verwezen uh, waar ze de haring moesten halen. Nou, dat vond ik een, een sportprestatie van de best, ja, van de eerste woorden, ja. hoor. Ja. Onvoorstelbaar. Jij bent ook geweest? Ja, ik zat in de organisatie. Ik heb om, om, om de, de afzetting heen gestaan en de mensen tegen te houden. Dus je bent trots. Ja, het was een geweldig evenement. Zo. evenement. Ja, dat kan Maar nou, je anders. kan wel zien dat jij verslaggever geweest bent, want 1500 hoor, maar verslaggevers overdrijven altijd veel. Nee, nee, nee, nee, nee, want ze hadden kaartjes gedrukt als de haringen op waren. Ja, precies. Ja, en ja, een beetje dat in de kerkstraat stonden de mensen nog in de ja. rij hoor. Dus, uh, nee. de mooie, en die mooie, heb he? ik geteld, dus ik weet mooie, zeker dat het 2000 mooie, man zijn heeft. Ja, het is heel mooi, hoor. Ja, ja zijn hadden 1500 haringen. Ja, ja klopt. Hennie, dat, ja. Dat, dat, dan heb ik een vraag aan jou. Want jij hebt natuurlijk zelf ook een tijd op die motor gezeten... in die ja. Tour de France. Ja. En je had het, je had het over, over, um, over Theo natuurlijk... Dat, uh, dat hij nog wel eens wat Maar Hoe nou, was het met jou eigenlijk? Uh... Als, als nou, stel nou dat het een hele saaie etappe was... Maakt hij dat ook nog wat leuks Ja, kijk, zeker in de ochtenduur, als de televisie nog niet uitstond, kon je dat doen, hè? Ja. Dan kon je dus zeggen, er is een demarage, er gebeurde helemaal geen fluit, het was gewoon een wandeletappe. En dan riep ik, Hilversum, Hilversum, demarage En dan gingen er een aantal namen van die renners die op dat moment reden, die gingen door de, door de eten heen. Maar die zaten allemaal nog aan de koffie, hoor. <laughs> ja, het, het was, was toch geen televisie, hè? <laughs> nee, maar het is ook vermaakt natuurlijk, ja. natuurlijk. Ja. En in geen land ter wereld wordt zoveel zendtijd aan de Tour de France besteed als in Nederland. Radio Tour de France is al sinds 1969 een begrip. Iedere middag, vaak van twee tot zes, is de Nederlandse luisteraar met miljoenen tegelijk... direct verbonden met het grootste wielengebeuren ter wereld in Frankrijk. Toen Jan Jansen in 1968 als eerste Nederlander in de geschiedenis de Ronde van Frankrijk won... zette de Nederland op zijn grondvesten. Radioverslaggever Theo Komen bracht alle emotie rond Jansens toerwinst in de Nederlandse en Belgische huiskamers. Jansens vrouw en dochter Cora en Karin ook door Komen aan den volken getoond bij de bezit van de bevolking. De radio had weer eens zijn dienst bewezen. Vanaf 1969 ging de NOS veel meer tijd aan de te besteden. Eerst met Theo Komen alleen. Vanaf 1976 zelfs met drie verslaggevers. In totaal bestaat die nos equip dit jaar geloof ik uit twaalf man. En we zaten vaak met alle technici en de, de vliegeniers van het vliegtuig dat boven hangt. Euh, nou, we zeg wel met veertig man aan tafel te eten. Meest bekende man uit de begeleidingsteam, Raymond Nakkaerts, de motaar van Theo Komen. Vergeet het natuurlijk ook niet, Gerard Koel, chauffeur Gerard Koel. Ja, ja, oud coureur. Ja, oud Ik geloof dat hij twintig rondes gedaan heeft. Ja. En oh, oh, oh, je mocht met hem meerijden, maar durfde niet met één vinger zijn auto aan te raken. Dan had je oorlog. Je weet het. Tour de France, fantastisch. Ook dankzij de NOS en uh, radio Tour de France. I've been to by living like a star. Hotel Ritz Champagne Try to sell your body and your soul It's the price you pay It's an illusion. I thought I knew what life should be. It's an illusion. Just. An Om het zo maar te zeggen, Julia Sara was dit Het is een liedje van BZN Maar euh, zij heeft het opnieuw bewerkt Op haar nieuwe cd En het is fantastisch Je vond de Wonder voice -on volgend Onder de naam Julia van der Toren Maar zij heeft nu dus een artiestenaam Julia Sara En ik vind het mooi Ik ook Ruud, dankjewel we gaan het in de Wadertorensport nog even hebben over de voeding in de Ronde van Frankrijk. Terwijl uh, Pieter ons allemaal gedag zwaait. Dankjewel Pieter en dankjewel ja. Lions voor het geld hè. Met de dood van Tony Simpson is eigenlijk de voeding van de topsporter in de belangstelling gekomen. Niet alleen door Simpson natuurlijk, maar toen hij in 1967 overleed, vielen er meer doden in de sport. Er werden medische fouten gemaakt, de wetenschap werd nieuwsgierig en ging zich ermee bemoeien. De renners zouden wel eens last kunnen hebben, ze moesten allemaal bistuk eten van hun maag en dat, er werd van alles aan gedaan. Hoe was dat in jouw tijd, Klaas Koper, de man die vandaag onze hoofdgast was? Nou, heel simpel natuurlijk. <laughs> heel simpel natuurlijk. Een zak bananen mee, mee. en uh, krentenbollen met roomboter en bruine suiker. En dat deed je het op. En in je aluminium bidonnetje dan had je water met, uh, met een verdunningje van, uh, van vruchtensap of zo wat. En jij? Jesper? Uh, nou, in de bidonnen hebben wij uh, of we hebben voeding of we hebben doorslesser. En uh, in de achterzak Daar hebben we een aantal reepjes in zitten En uh, wat jelletjes Een aantal reepjes en, en, ja. uh, nou, uh, ja, uh, ja. en wat jelletjes Wat voor reepjes? Van die energiereepen. En wat voor jelletjes? Uh, uh, ja ook energiereep natuurlijk met, uh, met wat koolhydraten natuurlijk erin Het lijkt een beetje op astronautenvoedsel, en, uh, hè? Het is yeah. allemaal klein. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, ja. ja knijpen uh, knijp, En knijp, nou dus. wil ik graag tegen de luisteraar iets zeggen... als jullie langs de weg gaan kijken. Die bidonnetjes, waar Jesper het over had... die worden, wanneer ze leeg zijn, weggegooid. Ja. En dan komt het gevaar. Want dan wil iedereen die bidon hebben... en ja. die springt er weg op. Doe dat alsjeblieft niet. Blijf ook gewoon achter de hekken als ze er zijn... of aan de kant van de weg. Ga nooit met renners meelopen... want er is niet zo vervelend voor oh. een renner... Ja, ja. dan koud water over zijn nek te krijgen. Doe het niet. Hou je gewoon aan de regels en zorg dat je zelf niet slachtoffer wordt van het mooiste evenement ter wereld, de Ronde van Frankrijk. Want dat is het wel. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. vind jij daarvan, Jesper? Jij hebt er ook last van natuurlijk, nu al. Van uh, toeschouwers. Van mensen. Ja? Uh, ja, vooral van het verschil uh, langs de kant, maar uh, gewoon niks van aantrekken en uh, je eigen koers rijden. En uh, bergop natuurlijk, als je ze meerennen, dat, dat kan uh, heel irritant zijn. Maar ja. ja. Naar voren blijven kijken en uh, harder gaan fietsen dan. Ja, en hopen dat je niet tegenaan knalt natuurlijk. Want ja, dat is ja. riskant. Want het zijn idioten en het wordt steeds erger. Ja, vind ik ook. En de doorgang wordt steeds smaller, hè? vooral bovenop die calls en zo. Natuurlijk. Je begrijpt niet dat ze er nog eens door kunnen. Nee, en ik vraag me af, als er nou een keer iets gebeurt met een renner die hoog staat in het klassement en door een toeschouwer vergerend gerend wordt, wat er dan gaat gebeuren? Ja. Heb je enig idee? Ja, het is voor, vorig jaar met, uh, uh, met Vroom natuurlijk een paar keer gebeurd. Mm -hmm. Bijna een keertje. En uh, nou, vooral op de Alp du West natuurlijk. Uh, dat, uh, dat was echt niet normaal uh, hoeveel toeschouwers daar stonden. Weet je maar, hoeveel uh, mensen er in die Nederlandse bocht staan? De, ja, de, Die bocht is gewoon te klein voor het ja. aantal ja, Nederlanders ja. dat daar naartoe gaat. Hè? Dat is echt fantastisch. Joh. Maar aan de andere kant, de wielersport is toch een van de mooiste sporten die er is. Ja, dat, is, er komt niet heel veel aandacht voor het meer van de voetbal uh, hier in Nederland. Nou, en van het, het schaatsen, maar... Uh, het wielrennen is wel een van, de, een van de mooiste dingen die er zijn. Je hebt twee grote koersen gewonnen. Ik wil dat je er nog veel meer wint. Ik wil je bedanken voor je medewerking aan dit programma. Heel veel succes in de toekomst. En blijf knokken. Hè? Zet Zandvoort op de kaart. En jij, Klaas, 85 jaar geworden deze week. Ik vond het een feest om met je te praten. Leuk, dankjewel. En morgen is de feestdag, want dan begint... De Tour de France. Fantastisch. <laughs> Goed Jansen, dankjewel als technicus. was een leuk programma, dankzij jou ook. Dankjewel. Graag gedaan. Dat jij mijn pen daar nog En dit was Watertoren Sport voor deze 3e juli 2015. Zometeen CFM Lunch. Dank Henry Rukert voor dit leuke programma. En dank aan alle gasten. Wat mij betreft, tot na het nieuws.